b o อดีตการของกิอดีตการของกิยาช่วยตองอดีตก d รของก d ิยาช่วยต้อ r อ e ีต n e รของกริยาช่วยต้อง o o ีต e าร e องก o ิ r า e ่ว ลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตามั l น์ซ e ว l ล e n ่ลัยน์ซนวิลเด่น e ทเมื่ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล mijn dochter wilde niet ิ o ฟุตบอลลมัยน์ดอชเตอร์วิลเด่นิทฟุตบอลลนพะรียของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม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 พวกเขาไม่อยากไปนอน Zij wilde niet naar bed gaan. Zij wilden niet naar bed gaan. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศกรีม Hij mocht geen ijs eten. Hij mocht geen ijs eten. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Hij mocht geen chocolade eten. Hij mocht geen chocolade eten. Hij mocht geen snoepje eten. h i j mocht g een s n o e p n s doen. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een jurk kopen. Ik mocht een jurk kopen. Ik mocht een chocola. Ik mocht een bonbon nemen. Ik mocht een bonbon nemen. Kun je siburi boven de lucht? Mocht je in het vliegtuig roken? Mocht je in het vliegtuig roken? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ drinkcht be in drink คุณนําสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ cht ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. Pogken lenden die strand d a Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Pogken die raf anulaat hij non dicht Zij mochten lang opblijven. Zij mochten lang opblijven.